En de Woutertje -Pieterse prijs voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar... gaat naar Ludwig Volbeda. Hij schreef het boek Oever. De hoofdpersoon Jip heeft moeite met een schoolopdracht. Dat is het tekenen van een zelfportret. Volgens de jury is het een wonderschoon intiem portret... van een kwetsbare worstelende puber. De bekendmaking dat Volbeda heeft gewonnen was net in de taalstaat op NPO Radio 1. Volbeda krijgt een geldbedrag van 15.000 euro.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 En de volgende plaat is van Adrianus Marines, uh, roepnaam Adrie Kivon. Sommige mensen denken, oh ja. Andere mensen denken, wie is dat dan? Dat is uh, André van Duin. Dat is natuurlijk zijn artiestenaam. André van Duin. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Nederlandse komiek, revue -ster, zanger, acteur, regisseur. ...presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017, meen ik... Uh, ...ruim een halve eeuw in Nederlands grootste volkscomic. We hebben een heleboel liedjes gemaakt. Willem pie, kan mijn boerenzoon. Ik heb hele grote bloemkolen... Liedjes voor het Nederlands elftal. Nederland die heeft een bal, 1980. Er staat een paard in de gang. Nou, veel meer liedjes. Pizza liedje, wel bekend bij de jongeren misschien. En de volgende plaat is uh, een plaat die hij gemaakt heeft uh, ja, met de betrekking tot Zandvoort. Hier is André van Duin met Pootje baaien in Zandvoort. Pootje Baien in Zandvoort.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 We're yeah. yeah. ...van het Jordaan-cabaret. We gaan naar Zandvoort. En daarvoor hoor u nog een plaatje van André van Duin. Nou ja, nog een plaatje. We gaan straks nog een plaatje draaien van André van Duin, Maar dit was Pootjebaaien in Zandvoort. En dan straks nog een, een zomerplaatje van André van Duin. Maar eerst een ander artiest. Hij is niet helemaal Nederlands. Hij is Belgisch, Italiaans, componist, muziekproducent en zanger... ...met een kenmerkende heese stem. Ik heb het over uh, Rocco Granata. Geboren in Viglini, uh, Vigliaturo... Op 16 augustus 1938. En uh, ja, hij verhuisde op zijn tiende naar uh, België. Zoals vele geëmigreerde Italianen werkte zijn vader in de steenkoolmijn van uh, Waterschein. Dat was in Gent. En Granada, Granada wilde tegen de zin van zijn vader in een ander leven. Namelijk het leven als muzikant. En al jong speelde hij accordeon in een eigen orkest. Het Internationaal Quintet. Hij toerde met zijn groepje in Belgisch Limburg rond met zijn succesjoen uh, Manuela. Als 18 jarige gecomponeerde hij zijn die eerste liedje met diezelfde titel... maar geen enkele paardmaatschappij had interesse. Dus bracht de Granata die in eigen weer uitgesteund door een dancing-eigenaar. Wat de twee kanten aan een 45 plaat waren. En Granada voor een B zijn haastig wat zinnetjes. Weeg tijdgebrek werd het refrein afgemaakt met Oh No No No. En dit werd de Marina, die hele grote hit... die hij eigenlijk gewoon de uit zijn hoed heeft getrokken. Je hoort hem nu, Rocco Granata, met een andere plaat. De andere heeft het waarschijnlijk al zo vaak minder bekende plaats. Zomer spruit prins Als hij het wil, is op mijn jacht te rijden Want een mooi droomkasteel, met bloemen en priëel Zo'n bronkjuweel is origineel, dus het kost niet veel Dan is de prins gelijk, die duizend sproetjes rijk Waar ik nu dag en nacht naar kijk Ja, ja, ja, pares voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Beteken hem gewoon, voor jou een golden troon Ja, ja, ja, pares voor prinsesjes, diamanten voor we tekenen voor jou een golden troon. Zomers, kroetjes. Door de zomers op weeggespaard. Zomers, kruisjes. Dat was een wijle Coos Alberts, de man die zijn carrière begon staand op het podium. En daarna eh, zat hij in een rolstoel naar aanleiding van een ongeluk. Eh. Nu wordt Coos Alberts met de zomerzon. En hij is er helaas niet meer, maar hebben een heleboel mooie plaatjes uitgebracht. De voorkozen albums horen u de Osta-meisjes met Op een Zomermiddag. GFM Zandvoort, lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Daar bedanken we me hartelijk voor. En de volgende plaat is Louis Davids. Als opening hebben we altijd uh, Weet je nog wel, oudje. Dat is een andere plaat. Louis Davids, pseudoniem van Simon David. Geboren in Rotterdam. 19 december 1883 en overleden in Amsterdam op 1 juli 1939... was het een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. U hoort hem nu, Louis Davids, met Zomertelegrammen. Boulevard, liefdespaar, bandmuziek, romantiek, avondrood, echtgenoot, worsteling, echtscheiding... Atmosfeer, zomerweer, Chevrolet, kusduet, minnevuur, chemistuur, keisteengruis, ziekenhuis. Zomerlucht, vogelvlucht, bedelaar, wolkenhaar, vrijheidsdrang, straatgezang, diender en veenhuizen. Zaken. Ijsvermaak, zomertijd, nadigheid, nepbalans, surseance, ochtendkrant, binnenbrand, voetbalmatch, al geklets, buitenspel, doelpuntruil, kampvechter, scheidsrechter, voetbalvuur, kaakfractuur. Eidebruin, Heuvelkruin, Dagjeslui, Regenbui, Moederkift, Vaderdrift, Kinderspeen, Handgemeen. Weesperplas, Oevergras, Engelaars, Monsterbaars, Alcohol, Visserslo, gracht, Opgebracht,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 Aan de schijn, milicijn, keukenmeid, malligheid, mingekweel, kindgestredel, zoengeklap, moederschap, uit.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 een vrolijk liedje tussendoor. Ik dacht, nou ja, het is niet de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren stuch, Maar Dit nummer is uh, later uitgebracht. Het was uh, Sugar Lee Hooper met de Wandelclub. En daarvoor hoor u Louis Davis met zomertelegram. Onderweg zometeen. Wim Sonneveld met de zomerdag aan de gracht. Live op van is de evening met als zon weer eind. Het was meer dan toeval dat ik aan die vroege morgen alweer zou... Was de leuke meid die gisteravond in de dancing ball? Ik ging naar de toernooi daar voor de allerlaatste dans. Ik was nog strafverliezen aan de stuk die aangeboden gans. Als de zon is hij en de gelukkigheid en onze liefde lieden. Als je dan de overblik, ja, heel vervind. En als de storm niet blijft, en de niet blijft, en is het weer zo fijn, dan is het weer de ziel rood, dan is de ziel rood, dan is de ziel rood, dan is de ziel rood, is en dromen van geluk had iedereen wel eens tegenlang. Ja. Toch is het op een lichte paardjes heftig. een man gegaan, een man aan wie niemand ooit had gedacht zo eenzaam had hij bestaan en niemand in de buurt vroeg zich af waaraan hij gestorven kon zijn want niemand die om die man iets gaf hij stierf van te eenzaam te zijn maar op de straat, in de zon speelde een orgel voor de kinderen. Op de maat, in de zon danste een rode luchtballon. Geef er een cent voor het pirament. Het leven gaat door, het leven gaat voor. Want in de zon, op de maat, dansen de kinderen in de straat. Men deed de jaloezieën omlaag, omdat dat nu eenmaal zo hoort. Maar buiten wachtte geen mensenhaag, er werd geen snikken gehoord. En op die zomerdag aan de gracht, daar reden geen volgkoetsen voer. Het verkeer werd wel even tot staan gebracht, men wist niet eens waardoor. Maar op de straat, in de zon, speelde een orgel voor de kinderen, op de maat, in de zon.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 Wim Sonneveld met een zomerdag dag aan de gracht. En de volgende artiest is uh, niemand minder dan uh, Weiler, moet ik zeggen. Robert, roepnaam Rob de Nijs. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942 in Overleden in uh, Bennekom. Dit jaar op 16 maart 2025 was vorige maand hij een Nederlandse zanger en acteur. Zijn uh, muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen 1963. Malle Babbe 1975. Een Banger Hart 1996. Dat was zijn eerste nummer 1 hit uh, die hij uiteindelijk uh, uit zijn ogen toverde. Hij nou, heeft een heleboel leuke liedjes gemaakt. En, uh, voor zijn verliezen van de Nederlandse muziek werd uh, Rob de Nijs in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Onderscheiding voor artiesten met een blijvende betekenis is voor een Nederlandse radio. U hoort hem nu. Rob de Nijs met de Het werd zomer. Het leek al zomer Toch was het pas Eind mei Zo'n dag waarvan je denkt Je gaat niet meer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 Lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. Het is alweer bijna tijd om afscheid van het u nemen. Niet getreurd als u van jazz houdt. Zometeen ZFM Jazz iedere zondagochtend... ...na dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Als u het programma gemist heeft, volgende week zaterdag... ...tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik laat u achter met uh, een formatie... ...die, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... ...1 debuut in de single had. De enige grote hit van de Nederlandse band... ...1986 komt, is de Pasadena Dream Band... ...met Zandvoort. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee... Nog een fijne zondag en veel plezier met CFM Jazz. En beschiet tot volgende week. Tot ziens. I'm